De oude Romeinen, dat waren geen kleinen, in omgaan met wagen en paard. Op vierkante wielen, elkaar op de hielen, zo ging het in toomloze vaart. Een autobaan was er niet bij, ze hobbelden over de hei. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Ja, niet loslaten, vast blijven houden. Michieltje de Ruiter, een aardige snuiter, die draaide maar steeds aan het wiel. Maar ik kan nu verraaien, dat al door dat draaien, de mensen aan boord niet beviel.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 Als groten en kleinen in bussen en treinen een reisje gaan maken door het land. En gaat het wat hobbelen, wat slingeren, wat bobbelen, haak in, zet je zorg aan de kant. Beleef aan het reizen je vreugd, of maak van de nood maar een deugd. Van voor